De Man van het Meer In een land hier ver vandaan woonde eens een jongen samen met zijn ouders in een klein hutje vlakbij een groot meer. De jongen heette Bram. Zijn ouders waren al heel oud en erg arm. Ze bezaten niets, geen schapen, geen paarden, geen geiten en zelfs geen bij. En toen ze stierven, bleef Bram helemaal alleen achter en hij erfde alleen een paar strenge vlas. Bram ging met het vlas naar het meer. Hij hield het een tijdje in het water en begon toen van de strenge een touw te vlechten. Terwijl hij aan het werk was, kwam de man van het meer uit het water tevoorschijn. De man van het meer was een reus en hij ging vlak voor Bram staan. Bram schrok erg en hij werd bang, maar hij probeerde het niet te laten merken. Wat ben jij aan het doen, bulderde de reus. Ik vlecht een touw, antwoordde Bram. Als het lang genoeg is, ga ik daarmee het meer aan de wolken ophangen. De reus schrok van dit vreemde antwoord. Nee, doe dat alsjeblieft niet, jongen, zei hij. Ik zal je alles geven wat je wilt, maar laat het meer alsjeblieft met reus... Bram dacht diep na. Wat zou hij aan de reus vragen? Opeens dacht hij aan de prachtige wilde paarden die bij het meer rondliepen en die van de man van het meer waren. Geef mij uw mooiste paard, zei hij. Dan zal ik het niet doen. De man van het meer was een lange tijd stil. Maar eindelijk zei hij, goed jongen. Als jij mijn meer aan de wolken durft op te hangen... durf je vast ook wel een wedstrijd met mij te houden. Ik wil wel eens zien wie van ons het sterkst is. We zullen een hardloopwedstrijd rond het meer houden. Als jij wint, geef ik je een paard. Dat is goed, zei Bram. Maar dan moet u eerst de wedstrijd met mijn jongere broer houden. Hij ligt daarachter die struik te slapen. Als u harder kunt lopen dan hij... Dan hoeft u mij geen paard te geven. De reus liep naar de struik en opeens sprong er een haas achter vandaan. De reus liep achter het angstige dier aan, maar hij kon de haas niet inhalen. Toch ben ik sterker, brulde de reus. Laten we vechten. Dat is goed, zei Bram. Maar dan moet u eerst tegen mijn oude grootvader vechten. Als u hem verslaat, mag u het paard houden. Mijn grootvader ligt daar in die grot te slapen. Hij wordt alleen wakker als u hem op het hoofd slaat. De reus liep met een dikke knuppel naar de grot... en gaf de bruine beer die daar lag te slapen een klap op zijn kop. De beer sprong woedend overeind. Hij pakte de reus vast en gooide hem op de grond. Toch ben ik sterker! brulde de reus. Ik heb een mooi grijs paard. Als jij net als ik het paard rond het meer kunt dragen, mag je het hebben. Probeert u het eerst maar, zei Bram. De man van het meer tilde het paard op zijn schouders en liep ermee rond het meer. Hij zette het paard op de grond voor Bram neer. Nu is het jouw beurt, zei hij. U hebt het paard op uw schouders gedragen, zei Bram. Maar ik zal het tussen mijn knieën dragen. Let maar eens op. Hij klom op het paard en reed op het dier rond het meer. De reus moest toen wel toegeven dat Bram de wedstrijd had gewonnen. En hij gaf hem het paard. Bram reed naar huis. Hij was heel blij met zijn mooie paard. Maar het allerfijnste was dat hij voortaan niet meer alleen zou zijn.